Nog niet kennen. Wat gaan jullie doen op het podium? Een, een aantal nieuwe nummers, uh, een aantal oudere nummers, de singles. Het is dus gewoon een uh, stamset, zeg maar. Wat is uh, een echte Beans en Fatback geluid? Nou, ik beschrijf het zelf altijd als Blue eyed Country Soul. Dus het is een mix van uh, soul en country invloeden. Uh, um... Ja, dat is denk ik het geluid wel. Dat is het geluid. Daar komt, uh, Gerard komt er ook bij staan, maar die uh, spreken we uh, straks live in de studio. Uh, ik ga nu gewoon lekker met jou door. Oh, nou, hij uh, doet maar zijn eigen ding. Uh, het thema dit jaar is vrijheid op straat. Wat is voor jou vrijheid op straat? Oeh. Je overvalt me wel een beetje. <laughs> uh, ja. Geen Vrijheid dan zelf. Vrijheid zelf. Nou ja. Ja, dat is moeilijk om in een paar zinnen te zeggen wat vrijheid is. Um, voor mijzelf is het gewoon dat ik elke dag kan doen waar ik zin in heb. En dat ik daar mijn geld mee verdien. En um, ja, dat ik niet echt gebonden ben aan... Uh, ja, aan... aan, aan Jezus. <laughs> Jeroen, help hem. Wat is vrijheid voor jou? Nou, vrijheid. Ik, ik, ik heb ben zelf, ik, mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt. Hè, en die zijn inmiddels overleden. Maar die hebben mij wel uh, op de feiten gedrukt in de tijd al. Dus voor mij zijn dit wel bijzondere dagen. Ja. Ja. Hoe, hoe vier jij het? Begin je echt al op, uh, op 4 mei met de dodenherdenkingen en dat soort dingen? Nou, heel toevallig hadden wij gisteravond met en Vetbek een vergadering. En dat was zo ook zo rond de klok van acht. En toen hebben, zijn we even stil geweest inderdaad. En dat zijn van die kleine momenten dat je toch heel even stil staat bij wat er in het verleden gebeurd is. En dat je inderdaad blij mag zijn met de situatie zoals die nu is. Hè? Dat je allemaal inderdaad, je mag zeggen wat je wil. Je kan gaan en staan waar je wil. En de meeste mensen ja, die realiseren zich natuurlijk niet hoe prettig dat is. Klopt. Um, dat is een goed antwoord. Ja, <laughs> ja. ja, soms kun je het heel mooi zeggen. Sommige mensen. Nou, jij zegt het gewoon heel mooi. Uh, wat gaan jullie deze zomer nog meer doen? Waar is Biensse Feedback nog meer te bewonderen? Uh, we heel veel festivals door het hele land. Um, de, de, de zwarte cross onder andere. Oerel. Uh, volgens mij staan we over twee weken in Enschede. Uh, eigenlijk gaan we crisscross het hele land door alle grote festivals af. En daarna na het festivalseizoen gaan we de theaters in. Dan doen we 25 theaters aan door heel Nederland. En dan doen we zeg maar het Beans and Fatback Theater Show. Wat ook fantastisch wordt. Waar uh, kunnen mensen meer informatie vinden over je tooneel? www.beansandfatback.nl of op www.harrykies.nl of www.excelsiorrecords.nl Nou, dat moet lukken. Op Facebook, ja? op Twitter. Maar ik denk als je Beans intype intypt op Google, dan kom je heel gauw op de juiste pagina. Op dit moment, uh, uh, wat is er op dit moment in de muziekwinkels van jullie te vinden? Als mensen niet genoeg hebben na dit concert. Het nou, is natuurlijk het uh, eerste album, inclusief kookboek. En er is sinds een week ligt het live album. Beans of Fairback Live, met een kleine komedie, ligt ook in de winkels. Dat is ook een heel mooi album. Het is een, uh, ja. natuurlijk een live album, maar, zeg maar het artwork is gedaan door een uh, vriende kunstenaar van mij. Selma Senatori die heeft uh, tien kaarten ontworpen die... Elke kaart heeft betrekking of op de band of op het live album. En die zit ook weer in een heel mooi kekdoosje. Ook ontworpen door Selwyn. Dus ja, het is weer een, een heel projectje geworden. Beans vet bij kunst. Ja, Beans so vet bij kunst. Nou, het is eigenlijk Selwinds kunst. Maar, um... Met jou als muze? Ja. Ja. <laughs> Succes straks Ja dankjewel Oké okay. okay, Liesbeth vanaf uh, het Jippeler podium Hier op bevrijdingspop. Um, nog heel even voordat we naar het nieuws gaan Nog heel even, uh, even naar het podium toeschakelen Er gebeuren hier dingen op het vlooienveld Mensen gaan helemaal uit hun dak over triggerfingers Wat in het lijf op het podium zijn mensen uit Antwerpen Die onwijs hard kunnen drummen, hard kunnen zingen En um, je ziet dus gewoon uh, mensen dus, uh, uh, diven Er zijn net een of andere vrouw in zo'n zo zo tijgerpakje in een tijgerpakje. Oh.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 Lelyweg nummer 12 in de Haarlemse Waardepolder tegen landen. Voor meer informatie kijk op clubcarwash.nl kijk, kijk Vorig jaar raakten de computers van bevrijdingspopradio.nl overvol. Not in service, not in service, not in service. Check hem snel op bevrijdingspopradio.nl Bevrijdingspop Radio. vanuit de Haarlemmerhout. Met de optredens, de artiesten en sfeerverslagen. Dit is Bevrijdingspop Radio. met het NOS-journaal.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 De steun die het land krijgt van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Portugal leent de komende drie jaar 78 miljard euro in ruil voor flinke bezuinigingen op onder meer het onderwijs en de gezondheidszorg. De bezuinigingen zullen dit en volgend jaar leiden tot een economische krimp. Marianne Timmer wordt coach van het schaatsteam van Liga. In december beëindigde de drievoudige Olympisch kampioen haar schaatscarrière bij dit team dat ze zelf had opgericht. Samen met Rutger Thijssen vormt Timmer de technische staf. Bij de ploeg zitten zes schaatsers, onder wie de sprinters Annette Gerritsen en Margot Boer. Het weer vrij zonnig, maar ook sluierbewolking. Temperatuur 16 graden in het noorden en zo'n 20 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het MS Live. Live. Live vanuit de Haarlemmerhout. Bevrijdingspopradio. Samenwerking tussen AB Radio en Haarlem 105 en live te beluisteren tot middernacht. Bevrijdingspopradio. Radio. De optredens, de artiesten, de sfeerverslagen, live vanuit de Haarlemmerhout. Een unieke samenwerking, een uniek evenement op een uniek radiostation. Radiostation. Radio station. Bevrijdingspop Radio.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 Jesse J. Price tag samen met de B.O.B. Bevrijdingspopradio. Met op de achtergrond nog steeds de rammende man uit Antwerpen. Triggerfinger. Overal te beluisteren trouwens. Bevrijdingspopradio in de regio Kullemeland. Op Harlem 105, 105.1 FM. AB Radio op 105.8 FM. En op ZFM Zandvoort op 106.9 FM. En natuurlijk bevrijdingspopradio.nl. En de komende twee uur de Bevrijdingspopradio middagshow. Met ook Melanie Risse. Melanie, goedemiddag. Hallo, hallo, hallo. Nu al ben al. ik jou. ook. Ja. Hallo. Hey, gebeurt natuurlijk ook uh, het een en ander in de stad. En uh, de politie kennenland, die is ook bezig om uh, de, de stad en de samenleving uh, op de hoogte te houden van allerlei veiligheidsnormen, zal ik maar zeggen. Ja, precies. En als ik zo uh, hier uh, voor het podium kijk, dan zie ik onwijs veel mensen. Er dus, zijn uh, natuurlijk altijd veel mensen bij elkaar. Dat kan veel gebeuren. De politie houdt uh, vandaag in ieder geval alle bezoekers uh, op de hoogte onder het account Politie Politieken. Dat kun je dus op Twitter volgen en in het Twitter. Iets zullen zij met hashtag Bpop11... Uh, voor bevrijdingspop zullen zij nieuws over bevrijdingspop uh, uh, verspreiden. Dus houd het even goed in de gaten, dan weet je wat er gebeurt. Uh, ja. En dan weet je of je bepaalde plekken moet mijden, of dat je daar juist naartoe moet. En volgens mij is het meestal wel heel erg een vriendelijk feest eigenlijk. Ja, in het algemeen wel, maar ik vind de sfeer ook wel vaak ook wel heel, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, He, naarmate mensen meer drinken, ja, wordt het natuurlijk steeds drukker. De drukke mensen gaan toch uh, nog even de auto instappen vanavond met een uh, glaasje te Ja, velen. dat moet je niet doen. Nee, dat moet je zeker niet op, nee. Hey, um, zometeen uh, gaan we even uh, naar een aantal dingen kijken hier in de uh, Opbeverijingspropaganda. Er zijn natuurlijk kant hele leuke evenementen. Yeah. Zoals uh, Kids DJs. En we gaan zometeen proberen. Jij gaat zo meteen proberen oh, oh. Ben Zellmers hierheen te kijken. Oh ja, moet Datel ik hem hier ben. naartoe lokken? Ja, even lokken. Heb je vast? Oh jeetje. Even kijken. Hij staat natuurlijk ook uh, zo meteen op het podium. Dat was uh, de beest was wat we nog gaan krijgen vanavond. Waylon komt ook nog. Ja, ik ben benieuwd. Zou die ook, uh, ik, hoorde, ik hoorde van de week dat hij altijd hele grote horloges aan heeft. Hele ik grote ben benieuwd of hij vandaag ook een hele grote horloge aan heeft. Dan moet hij zeker wel tijd zijn. Ja. Dat, <laughs> dat is wel een goeie. Ik ben benieuwd of hij tijd ja. heeft. Nou, Melanie en Bas, dat uh, een zes uur vanavond met uh, de middagshow van Bevrijdingspop Radio en natuurlijk blikken we ook regelmatig terug naar uh, ja, vorige festivals van Bevrijdingspop en vorig jaar de slotact act Ed Kwanczyk uh, dat is natuurlijk uh, de zanger van Live en hij zong Live Overcome Dit is Bevrijdingspop Radio Flashback, Flashback, Flashback. And I am overcome Everybody. Wat ik. Thank you, God bless you. Thank you, Jan. Vorig jaar be bevrijdingspop, het slotex. Nee. Zo meteen gaan we door naar, uh, ja, naar René naar Die staat ergens op het veld in, uh, ja, op bevrijdingspop. Ja, Bas, ik heb eigenlijk nog wel een vraag aan jou, maar je springt al aan het doorstart. We zo meteen wel. Een, een, een mooie vraag. Waarvoor ben jij gekomen vandaag? Um, voor een interview met Ben Sanders <laughs> en voor Ben Moncolissal. <laughs> Dat is het eigenlijk. Nu snap ik waarom ik achter aan moet. Dat is het, ja. Met u een spiller op een vrijdienst op radio. Groove yet. GrooveJet op Pop Radio. En hey, goed dat je luistert samen met uh, Melanie. En ik ben Bas tot uh, 6 uur vanavond met de Middagshow. En uh, op het uh, Vlooienveld of ergens op het festivalterrein staat René Ruud. René, René goedemiddag. Ja, op het Vlooienveld. Hoor je me Bas of niet? Ja, ik hoor je ah, fantastisch. Goed, had ja. het. Nou, het is niet op het Flooieveld. Het is uh, backstage. En uh, waar net uh, Triggerfinger klaar is met, uh, nou ja... Ik weet niet hoe je dat moet doen, maar het is echt niet te geloven. Uh, links, trouwens, voor mij uh, staat een, uh, een, uh, een bakje cameraploegen. En uh, die cameraploegen zijn. Uh, Bang! Die zijn bezig met uh, Ben Sanders aan het interviewen. Uh, die staat hier. Uh, nou, nu zie ik een SBS-microfoon. En daarachter staat een, volgens mij, ERT-Boulevard-microfoon. En daarachter staat weer een TV-H-microfoon. Oh en uh, dat gaat <laughs> lekker. En, uh, Ze moeten ook wel naar ons komen. Hè? Ja, nee, het, het komt allemaal goed, want okay. uh, artiestenbegeleiding uh, die staat er weer naast. Uh, voor voor de microfoon van Bevrijdingspop en ook de camera's van Bevrijdingspop. Daar wordt nu weer uh, Triggerfinger geïnterviewd. En uh, ja, dan loop je net weer even, als je een camera in je hand hebt, dan ben je toch net eventjes ja. iets interessanter uh, geliefder dan uh, op een moment je microfoon in je hand hebt. En, uh, nou ja, Ben Sanders, die loopt nu ook uh, naast me richting uh, de, uh, de nee, stage area. Zal, ja. zal het ijdelheid zijn van een artiesten? Wat zeg je Bas? zal het ijdelheid zijn van de artiesten, die nog camera? Een, nog één keertje. Ijdelheid? Ijdelheid. Voor die, voor die artiesten, camera's? Oh ja, nou ja, hij nou, volgens mij niet echt veel haat te doen uh, daarmee. Wat, uh, wat wel grappig is, is dat echt, ik zie echt hele de hele lekkere dingen worden er um, richting de, uh, de, de, de super backstage waar de artiesten zijn uh, gebracht. Dat zijn echt, uh, Wat zijn dat voor dingen? Ja, echt allemaal een soort, een soort uh, Turkse pizza, maar dan zeg maar luxe. Hé hey, René, over lekker gesproken, zie je ook lekkere vrouwen daar achter? Lekkere vrouwen? Ehm... <lacht> uh, <lacht> Nou, eigenlijk valt het met je tegen. Het, nee. het, het gekke is, is dat het een, uh, echt een mannenwereld is hier. Alle uh, uh, gene die hier met uh, grote kisten sjouwen en zo, dat zijn eigenlijk allemaal mannen. Nou, ik heb even nieuws voor je, want als je weer terugkomt hier naar de studio, er ja. vindt een fotoshoot plaats hier. Voor oh, de dat studio. heb ik gezien, ja. Dat is een fotoshoot van volgens mij het merk wat hier heel veel bier aflevert. Ja. En vind je zijn... het meisje? Is zeg... het een mooi meisje? Nou, je? dat is wel een mooi meisje, ja. En, echt? Uh, in mijn uh, linker oog zit ik oh nog steeds God. even te kijken of uh, Triggerfinger al klaar is, want dan kan ik hem toch nog even voor de microfoon grijpen uh, ja, maar goed, die is nog uh, net niet klaar. Ik heb trouwens dat wel is... weer de volgende bierwagen gezien. Ja, er wordt veel bier gedronken. Wat denk je hoeveel liter bier je Nou, het leuke wordt? is, ik heb een tijdje geleden heb ik dat eens gevraagd. Hè. Toen ben ik naar nou zo'n bierwagen uh, gaan staan. En heb yeah. gevraagd: van, hoeveel gaat er nou in? En? Nou, dat kon hij op zo'n tellertje zien. En hoeveel en het was het? Weet nou, je nog? hij wilde het niet zeggen. Huh? Dat, mogen ze nou, dat mogen ze niet zeggen. Dat heeft natuurlijk alles met uh, commercie te maken. Hoeveel bier nou, er uh, nou, wordt gedronken. Ik denk dat ik eigenlijk weet waar het vandaan komt. Dan kunnen ze een beetje wat zwart wegschrijven, wegschrijven denk nou, dat, ik. Bij minst. Dat niet alleen hoor, want uh, wat er ook is dat ze uh, de bier opbrengst, of sowieso de drank opbrengst, dat gaat uh, geheel natuurlijk naar de ex van volgend jaar. Ja. Dus uh, ah, hoe meer bier er gezopen wordt, des te uh, meer, eh, uh, ex is volgend jaar. Ik een, voel ik een oproep tot uh, Nee, tot toch? Ja. Dat mag niet, hè? Ik, ik, ik zit toch nog een hele triggerving in die naast lopen, jongens. Uh, in het Belgisch, wat, wat is echt een woord in het Belgisch waar, waarmee je dit kan uitdrukken? Amai. Uh, Amai, toch? Nou, Amai. Am nee. In Gent zouden ze zeggen de max. De max? De max? De max. Wa wat, was het, hoe voelde dit? Met al die mensen, dit weer. Het was de max een vriebees. vriebees. Vrijwijs, hè? Vrie, vriebees. vriebees. vriebees. vriebees. vriebees. vriebees. vriebees. vriebees. Ja. En en maar, maar jullie doen dit vaker? Oh, Di ja. Dit soort, dit soort... Ja, nee, dat lijkt me wel. Nee, maar voor, We voor zo'n voor zo hoeveelheid, en ook in zo'n omgeving, het is de, en de hout, hier lopen hertjes rond, zeg maar. Het is ietsje anders als jullie te spelen. Ja. Dan. Nou, ik, ik, ik, ik, zal, ik zal even kijken links van je, ze stonden eerst hier bij het hek en toen, toen gingen jullie bij hem, nou staan ze ergens nu daar. Zijn ze, nu zijn ze aan een paren. Wij zien, heel... <laughs> Wij zien heel graag. De hertjes doen ook wat raar, maar het was goed jongens, het was oké. Okay. Ja, ja ja het was super hè, het was een geweldig concert. Ja, wij waren geweldig. Nou, als je ook echt keek zeer goed, die... jullie, vonden jullie waren ook zelf tevreden over jezelf. Nee nee, wij waren, we zijn gewoon goed, maar vandaag waren we nog beter. Nou, ik kan daar uh, niks aan toevoegen want jullie waren goed. Ik o, heb nu wel toch zo onwijs zien springen ja, als. Kijk, kijk goed, kijk goed, het is nog een belgie. Triwens, wijs Kijk goed, kijk. Die gaan we die gaan we erin nou vandaag. kijk, Heel goed. Uh, Lekker. Nou, dat was jongens. Ze zijn uh, vree wijs. Dat is de uitdrukking voor vandaag. Drink vrij wijs. Schrijf check. je hem op? Ik schrijf hem bij deze nou op, inderdaad. vrij wijs. Vree wijs. Check. Je beleeft het mee op de radio. Bevrijdingspopradio. What Nou, voor Anouk Killer B hoorde je bevrijdingspop radio op Haarnem 105 AB Radio en ZFM. Heeft Anouk eigenlijk ooit op bevrijdingspop gestaan? Ja, zeker. Wanneer was dat? Weet je dat nog? Dat weet ik niet uit mijn hoofd, want toen was ik... Uh, ik toen ik was je nog ga, heel jong. Ik jongen. ga even mensen aankijken oh, hier in de studio. Anouk bevrijdingspop... Dat uh, weten ze niet. weten ze niet. Nee. Ja, Volgens zeer? mij waren we toen nog heel jong. Heel jong inderdaad. Dat denk ik ook. Hey, um, bevrijdingspop is natuurlijk niet alleen maar uh, hoofdpodium met onwijs uh, goede artiesten. Maar er gebeurt natuurlijk ook nog heel veel meer. Ook voor de kids is er een hoop te doen. En dit is echt te gek. Dit is echt fantastisch. Er zijn twee vaders. Vrij jong. Eén in het Michiel Steenhuis. De ander in het uh, Alex Bontenbal. Bontenbal. Ja. En, en die gasten die, die ergeren zich nog wel aan, aan de kinderliedjes van tegenwoordig. Hè. Het, het is niet pakkend ook voor de ouders. En er moest wat aan gedaan worden. Wat hebben ze nou gedaan Ze hebben nou voor die de disco klassiekers hebben ze nou echt totaal een remake gemaakt in het Nederlands. En ja, nou, ik, ik kan maar één ding, ik vind het echt, echt te gek. We hebben even wat fragmentjes op elkaar. Dit is, ja, dit is bijvoorbeeld Sister Slash en Last in Music, het is echt een je hoor. Ik hou van disco. <laughs> het maakt me zo blij. Ik voel me zo blij. Waar je van? Dan ben je ook zo uh, so excited van de Pointer Sisters is mooi onder genomen, ik wil ik niet slapen. Ik wil niet slapen. Oh, dit is best leuk. Nee, nee, niet slapen. Die moet ik hebben. Ik ben nog lang niet moe, nee, nee, laat mij maar gapen. En wat dacht je van uh, Cool and again, the Game, de Celebration. Dat is natuurlijk een geldfeestje dat op vakantie gaan, en dan gaat het dan ook over. En chic levensversie, ik we ook nog. Ah, ik heb griep. Ik heb griep. Ik ziek. Ik vlieg. Ik heb griep. Weet je wat ik een beetje jammer vind? Nou. Oh, dat het wel een beetje de oude muziek is. Ja, maar dat is. Zou dan... dat die kinderen dat leuk vinden. Nou ja, vooral in deze versie. Ja. Dit, maar is, maar... Ook zo, dit is ook zo leuke. Spazer. We gaan even de bus en En ook telten van Afrika. Nou goed, Afrika, Zuid-Afrika, wat denk je dan aan? Op safari. Op safari. Nou, luister goed, het gaat over safari. Ja, het is best leuk, maar voor de kinderen. We naar Zuid-Afrika. We zien giraffen, tijgers en hyena. Ja, ja, ik, ik vind persoonlijk een pakkende pak tekst Het heet Kids DJ Show Het begint zo meteen om half vijf het is, nou, het is al begonnen inmiddels Maar ook nog om zes uur En het is dan op het kinderfestival nou, Echt te gek om even met je kids naartoe te gaan ja, daar ben ik net geweest. Ik kom er net vandaan. Ik wilde er een reportage voor maken. Maar helaas technische problemen. Dus ik denk, ik ren naar je toe. Je zei net, het zijn wel een beetje, beetje oude liedjes. Maar volgens mij is het gewoon... omdat die ouders helemaal uit hun dak gaan... vinden die kinderen dat hartstikke leuk. Want het staat er helemaal vol in die tent. En die kinderen die gaan echt uit hun dak. Dus jij zag eigenlijk alleen maar ouders vooraan... en de kinderen achteraan. Allemaal tussen elkaar door. Het is echt heel erg leuk. Er zijn twee cd's van de jaren 70 en de jaren 80. Nou, op dit moment draaien ze alles door elkaar heen. En zowel ouders als kinderen staan echt enorm te zwingen. Dus... Op naar de jaren negentig plaats, denk ik dan. Weet je, of, die, of die, zijn die cd's al te koop? Ja. Ja, ze zijn te koop. Vol, ik, ja, ik weet dat het, dat het via internet zijn ze te koop. Ik zou gewoon inderdaad kids dj koekelen. En dan moet je erbij komen. Leuk, wat leuk hoor. Ja, nou goed, ze staan dus... Nou, op dit moment gaan ze even los in het... Uh, ja, weet je, dat is het. voor het park, het kinderfestivalpark, noemen we het maar. Dus dan goed, uh, even lekker lachen. Ik vind het leuk. Toch? Precies, ja. ja. Zometeen alles over masterpieces hier op het Rijndingspokkeradio, met eerst liedjes Muziek, Julian Perretta And Wonder Why I said why Did you ever even try Infotray it but never find Just falling slowly You left me so damn lonely Try Stepping back to when we rhyme Maybe recreate the times You were shy but happy And we were fine and dandy Love, don't move me I'm just far to choose it Snap, drop, go through Open up the letter. Don't you want to make it any better Baby, don't you ever wonder why Back up, it's not bad I think you're clever I just know that we could do much better Baby, don't you ever wonder why I was never by your side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 Yeah, yeah. Ik ben Peretta Wonder Why op Bevrijdingspopradio. 105.1 FM, 105.8 FM en 106.9 FM natuurlijk wereldwijd via Bevrijdingspopradio.nl. Met Melanie en ik ben Bas. Tot zes uur zijn we bij met de middagshow. En ja, zometeen nieuws over een konijn in Haarlem. Het is echt uh, ja, wel een beetje tragisch nieuws. Maar eerst even terugblikken op Bevrijdingspop. Vorig jaar stond hier Jurk op te treden. En verliefd van Doema ging eens doen. Dit is Bevrijdingspopradio. Flashback, flashback. De vrijdagspoel 2010. Op dit moment uh, op het hoofdvolume is er eventjes uh, niks. Uh, zometeen uh, hebben we wie hebben we zometeen? Uh, uh, we hebben zo zometeen denkt? Ben Sanders. Ja. Ja, uh, je heb, nog... heb je hem al weten te, te strikken? Nee, nee, nee. Ik heb hem, nee. nee. Ik heb mijn t-shirt nog aan, dus ik heb hem nog niet weten te strikken. Ah, Oké, okay, nee, je hebt nog niks uitgetrokken. Nee, nog niks, nee. euh, niks uitgetrokken. Nee, hey, even, even heel wat serieus. Ik vind het echt verschrikkelijk. Er is een, uh, er is een of andere die hier in Haarlem in de omgeving bezig. Um, een konijn. Een arm konijn. Die is met pijl en boog beschoten Ja. Ik, ik hoorde het ook. Ik vind het echt niet normaal. Het gebeurde gisteren, toch? Of niet? Ja, inderdaad. Uh, woensdag uh, zwaar grond, dat beest. Maar? Hij leefde nog wel. Uiteindelijk hebben we toch de mensen van de dierenambulance besloten om hem toch te laten inslapen. Ja. En dit is dus niet de eerste keer. Het, het is al vaker gebeurd. In uh, Alkmaar werden er een paar ganzen beschoten met kruisboog. Ja. En, nou goed, mocht je iets gezien hebben over dit, uh, dit voorval, uh, meld het even aan de politie 0900 8844. Precies. En uh, ik zou zeggen, spreek mensen daar gewoon op aan. Want dit kan gewoon niet. Dat is gewoon echt uh, ondermaat. Je gaat niet zomaar op uh, dieren schieten met een... Uh, Boog. Ja. Ik vind het sowieso een vraag waar, waarom mensen dat ineens willen. Kijk, als ze dan ook dat korijn gelijk opeten, weet je wel, dan denk ik van nou je, dan heeft het toch een beetje een doel. Hè? Ja, precies. En Carnival hoor je op Bevrijdingspop radio. Echt onwijs gezellig is het hier. Ik kijk hier uit op het vlooienveld. We staan naast het podium. En mensen zijn nu. Uh, ja, het is, er treedt geen vent op. Mensen zijn nu hevig met elkaar in gesprek. Het is een beetje wat rustiger. Er staan geen mensen te dansen. Maar het, ja, het is, de sfeer is fantastisch. Er, er vloeit bier. Er vloeit ook gewoon glazen water hier over, uh, over, overal en heen en weer. En um, nou goed, dan over dat er wat vele drinken. Moet er natuurlijk ook geplast worden. Um, en dat kun je op een hele creatieve manier doen. Een Spetti staat ergens bij een Plas of zo. Ik loop hier op het randje van het Kinderfestival met Tom richting de Plaspartout. Plaspartout, 2 euro staat er, toiletbezoek 50 cent. Tom, wat is de Plaspartoe? Ja, de Plaspartoe is een bandje die je krijgt. En dan ken ik eigenlijk voor 2 euro kan ik gewoon uh, non-stop uh, naar het toilet. Non-stop plassen. Nou, ik mag gewoon met Tom mee naar het toilet. Ja, ja, moet... Hoeveel mensen zijn er al uh, naar de plasper toe gegaan? Oh, uh, ik denk al duizenden. duizenden. Eh, heb je ook al een record? Ja. Uh, nou, dit is het eerste jaar dat wij hier staan. Okay. Dus dan weet ik niet of het record is. Maar ik hoorde net wel dat het nog nooit zo druk op het kinderterrein is. Dus... Oké. Okay. Ik loop nu gewoon achter Tom aan richting ja, de, de, de plasgoot. Waar vorig jaar natuurlijk al fantastische opnames zijn gemaakt. <lacht> Voor Haarling 105. Die de hele, hele wereld rond zijn gegaan. Tom, jij mag gewoon live verslaggeving doen van jouw plas in ja. de plaspartout. Nou, uh, dit, dit bevalt me prima. Want uh, ik kan eigenlijk hier gewoon... Uh, voor 2 euro kan ik gewoon uh, blijven plassen. Ja? En uh, als je veel bier drinkt, komt dat uh, van plas. Dus niet iedere keer je 50 cent sparen, maar gewoon één keer 2 euro aftikken en dan onbeperkt. Ja, dat scheelt je denk ik 15 euro. <lacht> <lacht> Heb jij een hele kleine blaas, Tom? Nee, een zwakke blaas. Een <lacht> oh, zwakke blaas. Dus voor juist voor mannen met zwakke blazen, Hebben ze ook zoiets voor vrouwen eigenlijk? Ik weet het niet. Ja, misschien een uh, plaspar, uh, hoe heet zo, tutu. Ik kijk even om het hoekje of er ook een plaspartu voor vrouwen is. Ik laat jou even rustig plassen. Aan de andere zijde, is dus aan de andere zijde. Ik kijk even. Zijn er hier ook vrouwen? Er staan een hele lange rij met, uh, met dames. Dames, hebben jullie gehoord van de plaspartu? Ja, ik heb ervan gehoord. Ja, heeft u ook een plaspartout? Nee, ik heb geen plaspartout. Maar u heeft twee jonge kinderen. Drie zelfs. <laughs> Drie zelfs. Die moeten Wat? toch heel vaak plassen. Ja, ja. We hebben stiekem ook al een paar keer een boom bezocht. Oh, dat kan hier, dat mag. De bomen hebben zo weinig water gehad de laatste tijd. Ja, is er, is er een van de dames met een plaspartout? Ah. Kijk eens. Ja. Ik dacht. Ja. Ja, dat is wel handig. Ja. Jullie kunnen gewoon onbeperkt plassen. Ja. ja, wij dachten al dat het een echt mannending was, maar ook vrouwen. Vrouwen ding hoor. Ja. Nou, ik laat u gewoon rustig uh, het toilet bezoeken. Ja, dank u wel. Ja, Vrouwen hebben een ja, toe. Ja, zeker vrouwen met, uh, met jonge kinderen. Die hebben ervoor gekozen om toch niet iedere keer 50 cent af te tikken, maar gewoon in één keer naar het toilet te gaan. Ja, die nemen natuurlijk hun kinderen mee. Ja, dat die zijn, zijn gratis. En ja. Ja, dat mag. Dat, is dat mag allemaal op die paspartout. Dat is ongelooflijk. Tom, dankjewel ja. voor de tip. Ja, geen doos. Oké, okay, nou Liesbeth, dus vanaf de plaspartij. Heb jij dat nodig? Ja, nou, ik, heb, ik moet echt naar de wc. Ik moet namelijk heel nodig al, eigenlijk een uur. Dus ik denk dat ik het even ga uh, proberen daar. Ik ben, nou, ben benieuwd. Ik, ik vraag me af of wij hier backstage ook moeten plassen. Of we moeten uh, wij hier betalen? Ook een ik hoor je, ik zie je een duidelijke ja. Want, moeten wij hier gewoon moeten wij betalen? Ja, voor... Ik heb eigenlijk geen idee. Ik zou, ik zou het absoluut niet kunnen zeggen. Maar, ja. Ja, je plast toch altijd gewoon uit het raam hier, of niet? Ja, nee, nee, nee, nee, nee. Je hebt iemand anders voor je waarschijnlijk. Oh ja, ja, ja, ja. Maar, ja, maar dan dat dus je... nee. Oh ja. Er zijn hier ook genoeg bomen, hè? Ja, dat is waar. Je het mee. Op de radio. Dit is Bevrijdingspopradio. En zo meteen hier live on stage, de one and only Ben Saunders. Ja hoor, en we moeten hem ook eventjes naar de studio trekken. Dat gaat onze Melanie voor ons verzorgen. eerst september, Kent, get over Lekker ding uit, uh, volgens mij komt ze uit het uh, hoge noorden van Europa. September hoorde je op uh, Bevrijdingspop Radio, Haarlem 105 en AB Radio en ook ZZFM Zandvoort. Die zijn de hele dag aanwezig voor jou, om bij jou in huis of op je werk Bevrijdingspop Radio te brengen. En natuurlijk uh, ja, alles mee te krijgen van Bevrijdingspop over een paar minuten. Dan live on stage. de one and only Ben... Sanders. De man met, met, met enorm veel tatoes op zijn hoofd, op zijn lichaam, waar hij ze ook heeft. En ik hoop dat hij zo meteen echt hier naar de studio komt. Want ja, wat is dan zijn favoriete tatoe? Weet je? Welke? En waar, waar, waar staat hij dan? En goed, dat en nog heel veel meer. Maar natuurlijk ook heel veel meer te doen. Zometeen gaan we even naar het uh, Vrijheidsplein. Dan gaan ik even die gaat, uh, daar eens kijken bij de, de Vrijheidscubus van Bevrijdingsprop. Die heeft natuurlijk al op diverse plekken in Haarlem gestaan. Koningendag uh, bijvoorbeeld was een, uh, een dag waarop je uh, naar de kubus kon gaan om jouw verhaal over vrijheid te vertellen. Maar ook datzelfde uh, plein. Er staat uh, op dit moment, maar ook zo meteen... om kwart over zes, om acht uur vanavond... een, uh, een man uit de Caraïbe. Heel zonnig, heel zomers. En uh, hij heeft een band gevormd in de jaren, in de jaren tachtig. en het heet uh, Tamikos. En dat staat voor het uh, Papiamento voor uh, Mijn Passie. En even een impressie te geven van die muziek. Dat klinkt lekker zonnig, zo. Fuévelo, fuévelo, trabe, Esta ducha y pa bailar. A ver, que se lo te lo trabe. Esta buena pa Echt een, een zonnig gevoel van, hè? Ajajaj! Ja, dat inderdaad. Ja. Ik zie gelijk echt uh, allemaal Mexicaanse mensen ja. Oké, okay, we gaan even naar het podium kijken. Waar wordt ineens uh, over het vlooienveld uh, dikke vette confetti gegooid. Leuk. Ik en, zie je ook allemaal luchtballons. Wat zou dat betekenen, joh? Nou, gaan we zo even uh, gauw uitzoeken. Wat uh, waar dit voor is, want uh, zometeen ook hier live op het beveiligspop. We, gaan even, we gaan, zullen we heel even dit is dus even geïnprofiteerd. Even kijken wat er gebeurt op het podium. Oké okay, jongens, zijn jullie klaar voor deze prachtige dingen? Deze ballonnen. Jongens, laat je nog één keer horen. Oh wachten moeten we nog, we moeten wachten, we moeten wachten hoor. Ik Volgens mij weet ik wat ze gaan doen. No, ze gaan die luchtballonnen, of die ballonnen in ieder geval in het publiek gooien. Volgens mij wordt het een soort van uh, opjutten voor Ben Sanders. Zodat ah. iedereen even helemaal in de sfeer is. Zou het belonnen zijn met de kop van Ben Sanders? <laughs> ik weet het niet. Dat zou zo eens kunnen. Zou je hartstikke leuk vinden, toch? Ja, Ik heb er helemaal niks mee. Ik vind het gewoon een toffe gast. Ik vind een toffe gast. Wat vind je dus een toffe aan? Ik vind het gewoon... Het is een soort van... Een soort Lady Gaga. Een beetje excentriek. Een beetje oh, ja? ja, vind ik leuk. Heb je toen ook uh, The Boys of Holland? Hè? Heeft hij uh, gewonnen? Heb je ik, heb, nee, ik ben niet zo van, de, van, de, van dat soort shows. Maar ik heb uiteraard wel op de finale gezegd. Ik heb het een beetje op de voet gevolgd in de media en zo. En ik heb wel, wel meegekregen dat het wel een, een show is die hè, ja. veel, veel meer heeft dan al die andere shows zoals Popstars Waar trouwens zijn broer Dean Sanders aan mee heeft gedaan. Die ja. overigens ook gewonnen heeft. Het ja. blijft, blijft een apart verhaal inderdaad. Misschien loopt hij ook wel eens rond hier. We hebben het nooit. We gaan er vloggen. Nou, even door... Ja, gaan we gaan zo meteen even uitzoeken wat die bollen precies zijn. Want we moeten natuurlijk ook op tijd zijn voor Ben Salmond, zometeen zo meteen naar Little Jackie. En het laatste nieuws. meteen live on stage, Ben Sanders. Ik uh, hoop dat je er voor klaar zit. De man die uh, best populair is geworden dankzij de Voice of Holland, waar hij natuurlijk winnaar van is. Maar eerst, het laatste nieuws uit de gehele wereld. Het emotioneel journaal te gaan.